Heren, ik open de vergadering Gemeenteraad Debat op dinsdag 24 juni 2014. Aan mijn kant zijn er geen mededelingen, aan uw kant wellicht. Dat is niet het geval. Dan ga ik door naar agenda punt 2 en dat is het vaststellen van de agenda. Voor de luisteraars thuis, maar wellicht ook de aanwezigen hier, constateer ik dat er een initiatiefraadsvoorstel aankomt onder dit kopje staat. Er staat een motie biologische markt en een motie NS kaartautomaten. Zijn er nog andere punten die u toegevoegd wil hebben aan de agenda? Ik kijk eerst even rond voordat ik hem ga plaatsen. Nee, dat is niet het geval. Dat betekent dat ik nu de... Wat mij betreft... Plaatsen we de drie aansluitend aan het huidige nummersysteem. En dat betekent dat agendapunt 10. Oh, we doen het voor het ene laatste agendapunt. Het ene laatste agendapunt is beroeming wethouder. Daarvoor komt het initiatief raadsvoorstel aanpassing vergaderstelsel. Aansluitend de motie biologische markt. Aansluitend de motie MS-kaartautomaat. En die worden op die momenten inhoudelijk toegelicht, en zo nodig. Dus genummerd betekent dat eh, initiatief raadsvoorstel aanpassing vergadersstelsel 2014 wordt nummer 9. Motie biologische markt wordt nummer 10. Motie NS kaartautomaten wordt nummer 11. Benoeming wethouder wordt nummer 12. En de sluiting is nummer 13. Ik heb ja, hetzelfde woord van de laatste staart. Ik zie een, een stemmend geknikt. U weet dat dat mijn favoriete beeld is van deze raad. Dank u wel. Dan is de agenda al dus vastgesteld. En de griffier 4 gaat het digitaal verwerken. Wij gaan door naar agenda punt 3, de jaarrekening Stichting Openbaar Primair Onderwijs zuid kennen kort samengevat Stoopbos. Als ik het heb begrepen, is het een hamerstuk, u bevestigt dat. Dan gaan we door naar agenda punt 4, prioriteit integraal veiligheidsbeleid 2015-2018. Ik dacht ook dat u het allemaal kent. is dat agendapunt ook in debat geweest dan agendapunt 5 dat is de voorjaarsnota uh, u uh, heeft geen document van stukken gehad maar wel een paar gewijzigde stukken, vindt u het een idee om even de portefeuillehouder de wijzigingen te laten uh, toelichten zodat u ook kunt zien over welk stuk uiteindelijk de besluitvorming plaatsvindt dus dan zou ik de portefeuillehouder vragen om heel kort dat even toe te lichten, meneer Bluis. Eh, dank u wel. Ja, sorry dat het zo is gegaan. Het is voor mij ook even wennen. Als de volgende keer probeer alles in één keer eh, direct aan te leveren. Maar het heeft ook te maken met eh, de meisje circulaire. Die heeft u ook gekregen. En die hebben we eigenlijk bij 1a hebben wij die, eh, die toegevoegd. En er is ten, bij punt 1 is, naar aanleiding van de opmerking van de heer Tonen... voor het jaar 2014 is weggehaald. Want het zijn de begrotingswijzigingen zoals opgenomen in bijlagen 1 en 2... Dat is feitelijk de wijziging en u hebt mijn cirkel erbij gekregen. En dan vroeg ik er even aan toe dat u dat kunt lezen. Het concept raadsbesluit voorjaarsnota 2014 versie 2. Ja? Dat was wat u betreft de toelichting met luister. Dank u wel. Um, nou, dat is aan u het debat over de inhoud. Niemand? Oei, ik zie alle handen omhoog komen voor de luisteraars thuis, maar ik ga even, dan ga ik even opschrijven, want dan kan ik allemaal niet onthouden. Meneer Paap, meneer Tonen, meneer Demmers, meneer Simons, mevrouw De Jong, meneer Metters. dat is hem. Nou, mevrouw De Jong, ik ga met u beginnen, u mag de spits afbreken. Dank u wel, meneer voorzitter. Ja, een loffelijk streven wat ik hier gelezen heb in het gewijzigd voorstel, de voorjaarsnota. En de insteek is eigenlijk een sluitende begroting te krijgen. En daar kan ik natuurlijk alleen maar mee eens zijn. Ik wil wel graag aandacht vragen voor... ...punt 3 in de eindrichting, zoals die geformuleerd is op pagina 3 van 4. En dat gaat over het Zandvoortsmuseum. Daar staat, wij zijn van mening dat reeds nu geanticipeerd moet worden... ...op de komende verzelfstandiging van het Zandvoortsmuseum. Daarom zijn wij van mening dat er gestart kan worden met de afbouw... ...van de beschikbaar gestelde formatie, dat is 1 FTE, voor het museum... Voor 2015 stellen wij voor om in 2015 een halve FTE te bezuinigen. en in 2016 het restant, de andere helft dus van die FTE. Ja, toen ik uh, dit las, was ik in eerste instantie niet echt blij. Uh, nee. Maar het kwam op mij over eigenlijk als een ja, traject van het opdoeken van het museum, maar dan. Ja, gefaseerd. Eigenlijk als een soort sterfhuisconstructie. En er zouden een aantal mogelijkheden onderzocht worden voor het museum. Daar is over gesproken in de raadsvergadering van 5 en 6 november vorig jaar. Er is een amendement voor geweest, moties. En die resultaten van die gesprekken en het onderzoek wat er moest komen dat zou besproken worden in de raad en daar heb ik eigenlijk niks meer over gehoord of gezien en verder vond ik ook uh, financieel gezien het eigenlijk maar een half verhaal omdat wanneer we je die FTE's uh, gaat schrappen er uiteindelijk natuurlijk toch nog kosten overblijven voor het museum dus eigenlijk 50.000 per jaar en als je dan uiteindelijk die hele FTE eraf heb gehaald, dan heb je nog slechts maar een bezuiniging van 80.000 euro ongeveer. Toen heb ik uh, vervolgens een uh, gesprek gehad met uh, wethouder Bluis hierover. En die heeft mij duidelijk gemaakt dat in feite wat hier wordt voorgesteld uh, juist bedoeld is als een positieve denk die bedoeld is om tot een oplossing te komen voor het museum waar al jaren over wordt gepraat van hoe moet verder. En juist uh, dat uh, gefaseerd weghalen van die FTE's daar wordt gezien als een oplossing omdat er uh, wel degelijk nog mogelijkheden voor verstandiging en als alleen die FTE's er weg worden gehaald, dan blijft toch nog de rest uh, staan op de begrotingen van de gemeente. Dus het is uh, al minst bedoeld om, laat ik maar eens populair zeggen, het museum de nek om te draaien. Dus dat gaf mij een uh, hele andere kijk. En uh, ook het feit dat er voor volgend jaar dus nog een half jaar overblijft van de huidige beheerder van het museum geeft juist de ruimte en de mogelijkheid om een visie te ontwikkelen voor het beleid van het museum. Dus om te komen tot een beleidsplan, om de mogelijkheden te gaan onderzoeken en de huidige uh, beheerder die goede contact heeft met het bedrijfsleven zou daar uitstekend uh, geschikt voor zijn. Dus dat gaf mij eigenlijk een uh, nou ja, veel positievere kijk op uh, deze denkrichting, en ik uh, ben benieuwd hoe mijn uh, collega-raadsleden daartegen aankijken. Dank u wel, eh, mevrouw de Jong. Als u wilt, meneer Demers, dan mag u uh, in debat daar een flexibele reactie op geven. Uh, ja, nou, u ziet het nogal positief. Dat is goed. Aan de andere kant, we willen mij deze posten. Ik heb persoon van meneer Ruud Zandbeger een plan geschreven in de met alle verenigingen die daar iets zouden willen doen, in combinatie met een horeca-exploitatie op dat punt, een levendiging van het plein en toevallig ook een biologische markt. Dat plan werd door het college als commercieel gezien, CQ. Er zou sprake kunnen zijn van belangenverstrengeling, zowel voor mijzelf als de genootschap uit Zandvoort. Maar ik wil dit plan, wat positief beoordeeld is door een buitenstaander, en ook geënthusiast ge werd door een gedeelte van het college, toch boven de markt houden. Um, het punt was uh, het extra onderzoek dat plaatsvond, wat 8000 euro zou moeten kosten, dat nodig was voor een tienjarige exploitatievoorspelling. ...die uh, geëist werd door de provincie, wilde zijn voor 90% van de talen die nodig Vanuit dat Een aantal van de of is dat een ander rondje. Ja, ik heb er niet verplechtelijk mee gedacht. Een ander rondje. In... Ja, ik begrijp het wel. <laughs> nee, uh, ik zie dat de meestal aan het lijstje toegevoegd worden. Ik heb... Uh, ...dat als eerste gevoerd, race te maken in de uren uh, maar later kwam ik uh, tot de conclusie dat er nog een abonnement is en dat is ook rondgeveeld Dat is het gelijk dat het abonnement eerst even wordt ingediend en toegelicht want dan kunt u het gelijk in de bad meenemen. Bent u degene die het abonnement wil het amendement hoor. maar ik neem aan dat ik een paar opmerkingen daaraan mag koppelen uh, ten aanzien van mijn. Ik uh, zorg uh, dat het amendement dat is uh, opgebouwd werd overweging. De overwegingen zijn afhankelijk van de raadsleden en de overwegingen die behelzen de raad in 2013 op grond van de zin heeft besloten. ...om de raadsleden niet meer te vergoeden... ...en om geen computerapparatuur meer aan raadsleden in brugplein te geven. Deze keuze voorbij gaat aan het feit dat raadsleden deze voorzieningen... ...steeds meer nodig hebben om als raadslid te kunnen functioneren... ...en dat zij dit werk onafhankelijk van hun financiële positie moeten kunnen verrichten. Van rechtswege aan gemeenten de ruimte wordt geboden... ...om deze voorzieningen aan raadsleden ter beschikking te stellen... ...of hen hiervoor een vergoeding te geven. En dan komt het besluit... Dat is in twee punten opgebouwd. Punt A, dat is vanaf het begrotingsjaar 2015, weer middelen in de begroting en het investeringsplan op te nemen voor de voorzieningen, internetverbinding en computerapparatuur, met de daarbij behorende ondersteuning, die desgewenst voor alle raadsleden ter beschikking staat. Punt B, het college op te dagen nog dit jaar de verordening rechtspositie, wetshouders, raadsleden en commissieleden, waarin dit moet worden geregeld. Gewijzigd aan de raad voor te leggen en dekking te vinden voor de beoogde voorzieningen. Tot zover het abonnement, voorzitter. En eh, ik roep natuurlijk eh, mijn mederaadsleden op om dit te steunen. Want anders hadden we het, hadden we het voor niets ingediend en dat zou natuurlijk zonde zijn. En dan ga ik over naar de voorjaarsnota, voorzitter. Er zijn een paar punten die mijn collega Bedankt. mevrouw. Mevrouw Jurasson. Voorzitter, even een punt van orde, maar is dit feitelijk iets wat aan besluit wordt worden als amendement, bij, horende bij een voorjaarsnota? Uh, dat is mij aangeraden door de Griffie, eh, mevrouw Geurenson, dus dat, uh, dat advies heb ik opgevolgd. Uh, kan een uh, je praat uiteindelijk ook over het beschikking stellen van financiële middelen, en uh, dat is eigenlijk waar u op voorstelt. Want het wordt in twee uh, notas vertaald in de begroting te zijn de tijd. En dit is een voorsverkering. En uiteindelijk ook in de rechtspositieregeling. regeling. En daar heeft u formeel een punt. Uh, maar dit is eigenlijk een opdracht daartoe. Dus ja, je kan het op verschillende momenten bespreken. Voldoende duidelijk, mevrouw Beurigson? Ja, ja uh, uh, Meneer Simons, u heeft het woord ook in uh, het rondje debat. Want ik heb ervoor gekozen om in omgekeerde volgorde het rondje te doen. Dan is de verrassing er ook gelijk af. Dank u voorzitter. Ten aanzien van wat mevrouw de Jong al daarnet heeft aangegeven. Ten opzichte van het het Museum sluit ik er graag en volledig bij aan. Alle punten die op die pagina van het raadsvoorstel zijn genoemd. Daarbij heb ik begrepen voorzitter dat die bij de informatieraad zijn aangegeven door de wethouder als... Denkrichtingen En ik zou nog graag even van hem de bevestiging krijgen in deze debatvergadering van de raad. Dat het inderdaad zo is en dat het geen besluiten zijn, maar denkrichtingen om dus tot bezuinigingen te komen. Dat is één voorzitter. Dan uh, het tweede punt uh, wat ik belangrijk vond, dat was het uh, verhaal bij de antwoorden op de, de vele vragen die door raadsleden gesteld zijn. Over uh, onder andere het punt uh, de kei. ...die hebben daarop ingespeeld... ...en dat gaat dan met name over de prestatieafspraken. Ik heb bij de informatieraad begrepen... ...dat, uh, de, vertraging, de, dat de reden van de vertraging... ...dat het zo lang geduurd heeft... ...want dat is een besluit van, van maart... ...en we, uh, we leven nu... ...nee, pardon... ...dat is een besluit van januari... ...en uh, we leven nu inmiddels in juni... ...dus vandaar mijn verwondering... ...die ik heb uitgesproken bij de informatieraad... ...maar ik heb nu begrepen van de nieuwe... Uh, portefeuille houden dat dit uh, ter hand genomen zal worden want uh, vele Zandvoorters die kijken hierop in en men begrijpt het niet dat de uh, so woningen uit de sociale huur, dat die ter verkoop aangeboden worden en dat is een van de dingen die geregeld worden bij die prestatieafspraken met andere woorden die vinden wij erg belangrijk tot zover mijn uh, eerste ronde in het debat uh, voorzitter dank u wel, Simons niet uh, Ja, dank u wel. Uh, ja, we hebben maar een paar opmerkingen. Uh, opmerking nummer 1 is uh, <coughs> dat we dus volgend jaar uh, 1,7 miljoen euro moeten bezuinigen. Om die meerjaren perspectief sluiten te krijgen. Aan de andere kant uh, wordt er in de voorjaarsnota in het gewijzigde stukje van de wethouder gezegd. Nominaal, dat betekent zonder inflatie, blijven de subsidiebedragen hetzelfde. Dat kunnen wij niet rijmen met elkaar, dat we uh, 2,7 miljoen euro subsidie geven, als het dus dat bedrag is wat het, uh, het laatste jaar gegeven is. De jaren daarvoor was het 3,3 miljoen. Wij kunnen dat bedrag niet rijmen uh, met uh, het totaal aangewenste bezuinigingen. Waar u dat geld vandaan haalt. En dat zou u kunnen, vandaan kunnen halen uit de, de, de door u nog te melden maatregelen voor het komende half jaar. Daar zou ik dan wel een indicatie van willen hebben om te kunnen kijken of het allemaal wel haalbaar is. Behouden van hetzelfde bedrag als subsidies en de, het bedrag van de design. Uh, het tweede belangrijk punt uh, wat. Uh, wij hebben, dat is de decentralisatie daar wordt in de risicoanalyse gezegd dat zowel in kwaliteit als in geld het hoogste aantal punten gescoord wordt als het over risico gaat dat was 5 uh, voor kwaliteit en 5 voor risico dat is dus samen 25 punten nou ja, wij hadden in februari al gevraagd uh, ga er eens naar kijken, maar dat vond men toen niet altijd interessant maar het wordt nu natuurlijk wel kort dag met de jeugdrecht en aan uh, het bezet. Um, na alle publicaties uh, bestudeerd te hebben, uh, zowel als het over zand voor de regio gaat als van het Rijk, blijkt toch het succes van het hele verhaal uh, af te hangen van, bij, van gedragsverandering bij mensen. Bij de eerste paar pilots, als het over de buurt en de straat gaat... ...dat blijkt nog een verschrikkelijk groot percentage... ...vraag verlegenheid te zijn. Zeker die wordt veroorzaakt omdat er geen wederkerigheid is... ...in de verleende dienst of hulp. Ik zou daar toch aandacht aan willen vragen. Het Rijk heeft daar ook aandacht voor gevraagd... ...of die heeft daar wat over gesteld in haar publicaties... ...dat... De gedragsverandering in deze bij de decentralisaties uh, niet alleen uh, belangrijk zijn voor de kwaliteit, cruciaal zelfs. Maar daaraan uh, gekoppeld het financiële welzijn van de gemeente daar ook sterk van afhankelijk is. Dus ik vraag nog een keer na te gaan of u wel met al die organisaties op een verschillende basis uh, in zee moet gaan die er genoemd zijn in het transitiearrangement. ...of die genoemd zijn in de verwerkingsstrategie sociaal domein. En ik vraag aandacht hoe u die gedragsverandering eh, bij eh, het, de bevolking in zijn algemeenheid... ...en eh, de inwoners van Zandvoort speciaal, hoe u dat tot stand wil brengen. Het is nog steeds zo, en die hebben we die, eh, die, in de liberalisatiestroom eh, van eh, Thatcher en Reagan... ...waar ze één keer en de rest kan steken, en de markt doet zijn werk wel... Maar dat is natuurlijk uh, in dat uh, in dualistische, uh, ego-narcistische tijdperk waar we leven. Dan is het eerste uh, uh, tekst die u krijgt... U moet van uw probleem, moet u niet mijn probleem maken. Nou, en die hele solidariteitsgedachte... Uh, die ook sterk leeft bij het CDA. Het gezin is de hoek van de samenleving. En het geheel moet een warm nest zijn dat zit nog niet zo in de hoofd bij de mensen dus ik vraag ernstig aandacht voor deze problematiek en uh, in het bijzonder natuurlijk uh, voor de kwaliteit en als de andere kant als, uh, het uh, raadsbrede streven om uh, de gemeente financieel gezond te maken zeker u te houden dank u wel voorzitter dank u wel meneer Dermers meneer Tonen, ja dank u wel voorzitter Um, en eerst als een paar opmerkingen over uh, de samenvatting van de meisjes willeren. Dat dit onder uh, uh, grote druk uh, dit stuk gemaakt uh, is en moest worden. Um, maar ik vind, ik vind dat een stuk gewoon door een week gelezen moet kunnen worden. En um, dat kan van deze samenvatting uh, niet direct zeggen. Het moet ook voor een week begrijpbaar zijn. Je moet weten waarover het gaat. Als je kijkt naar de college zich bij tijd en weilen bedient in dit stuk En ik vind ook dat u wat meer uitleg had moeten geven over allerlei zaken zoals het wat dan heet groot onderhoudste effect, Het verdeel effect van het gemeentefonds, de die herverdeling. En u haalt daar een paar dingen aan, u refereert bijvoorbeeld aan de recreatiewoningen. ...en aan bijzondere uh, woongebouwen. Maar u geeft niet aan of de, welke positieve en of negatieve effecten ...dat nou heeft voor de gemeente Zandvoort. U heeft dat in een vergaarbak gegooid... ...en die vergaarbak die, uh, die, die bedraagt dan zo rond de 5 ton. 4,5-5 ton. Het was toch wel makkelijk geweest als u dat uh, wat verder had uitgesplitst... ...en had laten zien van waar gaat het dan gezien worden. Normaal begrijpt ik begrijp dat het, uh, het uh, onder grote druk gemaakt moest worden... Maar ik wil er wel vragen om in de toekomst in op geval voor te zorgen dat bij grote, bezochte, grote belangrijke afwijkingen naar boven of naar beneden, dat dan ook verwoord wordt in de stukken waar het dan ligt. En ik denk ook dat het handig is om dat meer van bij de begroting nog even mee te nemen. Want dan hoeven we de raadsleden in ieder geval die circulaire zelf niet helemaal door te plooien. Um, een andere opmerking, uh, voorzitter, is, dat uh, eigenlijk een, een, een simpele... Op bladzijde 3 staat is rekening gehouden met in de tabel onder 2014 en daar staat het nadeel in verband met het hoogacres. Het hoogacres, daar hadden we rekening mee gehouden en u zegt nu hier, dan hebben we 63.000 met een minnetje ervoor, rood, dus dat betekent een voordeel. Maar achter de kolom staat een ennetje van nadeel. Het is een voordeel dat we wel rekening mee hadden gehouden. Ik heb niet het klommetje opgeteld om te kijken of er dan ook een ander getal uit komt. Dat laat ik graag aan u over. Um, ja, hoor. Ik, ja, ik weet het wel, ja. um, En dan uh, aanhakend bij datgene wat er net is gezegd over het Zandvoeders Museum. Uh, ik denk dat het, uh, dat, uh, dat, het collega, dat het van belang is. ...dat datgene wat er gedaan wordt in zaken het museum... Eh, ...mede indachtig in gang gezette gesprekken die er al zijn... ...en die er gevoerd worden, eh, waarvan de raad overigens volgens mij op de hoogte is. Eh, dus ik eh, kon niet zo goed plaatsen, er dus zeggen van ja, we horen niks meer. Eh, er zijn gesprekken die zijn in gang gezet... Eh, ...richting verzelfstandiging van het museum... ...en in dat daglicht wil ik deze opmerking ook graag zien... En ik neem aan dat het probeert hem ook in dat daglicht uh, gemaakt heeft. Maar uh, we moeten natuurlijk niet kinderen het badwater weggooien. Dus zullen we zullen er wel voor moeten zorgen dat uh, de continuïteit of de toekomst van een Zandvoort museum, een museum in Zandvoort, uh, gewaarborgd wordt. En ik vraag u ook om daarbij te opmaken van de begroting, wat ik nu mee te houden. En de raad daar uh, ook op gezette tijden over te informeren, de stand van zaken daarin. En, ja, de heer Demmis had het net over de drie decentralisaties en alles wat daarmee samenhangt. En uh, de gedragsverandering en de financiële situatie van de gemeente en de gedragsverandering bij de, bij de, bij de burger, bij de bevolking. Uh, de, de, de, in feite had het ook over, over uh, de klachten van het maatschappelijke veld waarmee we moeten samenwerken als, uh, als gemeenten en de regionale samenwerkingsverbanden. Uh, ons feit dat er in. in, in, in gelijk als je zegt van we moeten 1,7 miljoen straks. of bedrag in die richting. moeten we gaan vinden om onze begrotingslagen te maken. Uh, er zijn al stappen gezet natuurlijk. om uh, die richting op te gaan. Tegelijkertijd heb ik er nog steeds alle vertrouwen in. dat, uh, dat wij gezamenlijk. via integraal beleid. in staat moeten zijn. om uh, binnen de budgetten. de beschikbaar gestelde budgetten te blijven. En dat is ook het uitgangspunt. Het uitgangspunt is duidelijk gekozen we krijgen x van het rijk... Dan geven, we ook, dan geven we x ook uit... en niet x plus. Dus dat we, we, we naar om binnen die bedragen te blijven. Maar tegelijkertijd... en dat mogen we niet vergeten... is het ook een overeinderekening. En dat houdt in... dat we verplicht zijn... daar waar wij niet uit kunnen komen... met bedragen... we toch uit gemeentelijke middelen zullen moeten bijspijkeren. En ik denk dat dat een hele grote bron van zorg... ...moet zijn van het college en van de raad... ...en dat we daar in ieder geval... ...bij de grootste behandeling met elkaar... ...nog heel goed over van gedachten wisselen... ...en ik hoop, ik hoop oprecht dat u daar uitkomt... ...ik denk dat het kan... ...maar... ...ook ik heb geen glazen bol... Uh, ...voorzitter, kijkend naar... De, naar het, uh, ...het raadsvoorstel... ...waar het gaat om de... de ...verdere besluitvorming... Uh, ...ik heb daar niet zo niet gek veel moeite mee... En uh, ik, kan, ik kan verder met de voorstellen die, die u heeft, uh, kan ik leven. Dank u wel. Dank u wel, uh, meneer Tone. Dus even kijken waar heb ik het lijstje... Ja, meneer Paap. Ja, dank u, voorzitter. Ik heb toch een uh, heel klein uh, verhaaltje gemaakt. Ik dacht, nou, er komen wel meer partijen in een verhaaltje, maar dat volgens mij is tegenhoudig vanavond. Of mee? Nee, nee, nee. Nou, ja, meneer soms... Tone, u heeft toch de ja. microfoon? Voorzitter, de voor nodig geweest hebben, zou het er wel een klein beetje licht positief uh, voor de komende jaren wat betreft gemeentefinanciën. Want als je kijkt wat er al bezuinigd is de laatste jaren, en natuurlijk moeten nog harde uh, noten gekraakt worden de komende jaren, maar toch zijn wij uh, licht positief daarin. De de noten dat bedoel ik de WMO Jeugdzorg Participatiewet. Deze zal een groot deel van de gemeentefinanciën gaan beslaan de komende jaren. En om dit alles te kunnen betalen, zullen er duidelijke transportafspraken uh, moeten komen met de zorgaanbieders en alle velden daaromheen. Uh, Sociaal Zorg van de rust is en zijn uiterste best gaat doen om dit alles te betalen. De moet zorgvuldig gedaan worden wij, wij verwachten van dit college dat mensen die echt hulp nodig hebben dat we het kunnen krijgen en dat we niet gaan bezuinigen om te gaan bezuinigen uh, wat betreft sociaal zondvoort willen we dit uh, uh, nieuwe college de kans geven uh, om zijn werk te doen uh, in deze tijd is het niks, uh, uh, niet niks uh, dat je een nieuw college hebt ...zeker de drie decentralisaties... ...en alle materie daaromheen... ...en and, andere materies... ...waar je toch veel leefwerking in hebt... ...en uh, heel veel tijd kost... Uh, ...om alles naar boven te krijgen... ...en te weten waar het over gaat. Er zijn gemeentes... ...die langzaam de hondenbelasting afschaffen, ...heemsteden... ...ook andere gemeenten zijn ermee bezig. Gaat de mensen... ...om eens uh, goed na te kijken... Uh, ...of dat... Uh, ...in Zandvoort eigenlijk ook kan... Ik uh, per week heb vraag over de hondenbelasting, ik heb uh, uh, netjes antwoord gekregen van de heer Bluis dat het gaat over 78.790 euro. Daar is alleen uh, de uh, huiscontrole op de hondenbelasting meegenomen, verdere onkosten niet zoals handhaving, hondenpoepzakjes, kosten van inning en eventueel andere kosten. We vragen u om tijdens de begroting met een zuivere berekening te doen... En of het eigenlijk wel de moeite waard is om door te gaan met hondenbelasting. omdat dat er een voorstel komt om de hondenbelasting af te schaffen. Als ik het goed heb begrepen, ...dat van komt de begroting met een voorstel. graaf graaf voorzitter Gaat u dit nou oppakken? En Wanneer gaat u dit nou oppakken? Want dit sleet nu al uh, jaren. En dan een uh, programma 200.000 Simons had het uh, uh, net ook al over over de motie. Wanneer gaat het college die uitvoeren? Wat betreft, Dat betreft Dat het het gaat het het het het het het het door niet dat onze inwoners die recht hebben op de strafvervolging niet anders moeten gaan wonen, omdat Zandvoort bijna geen aanbod meer heeft in de sociale huursector. Programma 4: Parkeervergunningen. Ja, ik ben eigenlijk benieuwd wat dit college. Euh, je... Hallo? Kan u hier denken? Ja, maar dan Ja, nee, nee, nee. vragen wat heeft. Ja, prima. Ik heb ja, al twee keer uitgelegd, maar ook aan het CDA en naar meneer Beelen. Uh, het kan misschien niet leuk aan overkomen of niet goed overkomen voor de toekomst van de sociale woningbouw... ...als het uh, allemaal als sociale woningen verkocht worden nou, door dus de kijk. Maar, we zullen eerst die nieuwe woningwet hadden en waarna de woonvisie gewijzigd kan worden in die zin dat er naar uw onze wensen voldaan kan worden en dan kan je een nieuwe prestatieafspraak maken als je dan niet zo'n groepen van, van prestatieafspraken nu openbreken nu anders dan mogen geen woningen meer verkocht worden nee, nee, nee. De splitsingsvergunningen nee. zijn uh, verstrekt nee wat er gewoon in het land nee wat er, wat er gewoon in het land heerst dat zijn de fouten ...zoals die kei die heeft gemaakt met speculeren... ...van aankoop en diverse bouwgronden... ...en dan moeten wij nou verbloeden. Nee, dat is van, ...van de Rijkse Regering... ...door die banken... ...waar ze hebben gezegd... ...die banken en die kapiteilbundes moeten verhoogd worden... ...de woningbouwcorporaties ...die hebben een scheve schaats gereden... ...die zijn niet met een maatschappelijk doel bezig geweest... ...maar de regering heeft zelf die randvoorwaarden ...niet juist omschreven... ...dus wat denken de mensen tegenwoordig in dit tijd ook... ...als het kan... Dan mag het. Kijk, en dan krijg je uitwassen. Dank u wel, ja? meneer en, en of het nou van welke hoek het komt, wat je heeft ermee te maken, dat is één. En ten tweede, de burger, de huurder, de woningbezitter, die moeten aan het eind van het liedje betalen. Dank u wel, meneer Demmers, Meneer Kramers had ook een het punt om te interverberen. Heeft u die behoefte nog? Nee. Want, ik, ik, ik, ik was namelijk nee, ik aan het opletten. Want u was veel eerder namelijk, dus eigenlijk wil ik zeggen, sorry. Ja. Maak dat een beetje gelijk gaat in de verder. kamer? Gaat u verder, meneer. Die kant ja. op. <laughs> Voorzitter, uh, programma 4, parkeervergunningen. Ja, ik ben benieuwd uh, wat het college hier nou gaat mee doen. Want uiteindelijk heeft de uh, Vogelbuurt, Traanwilpark, daarna uit Noord een enquête gehad. En uh, we weten allemaal de uitslag daarvan, uh, geen parkeervergunning. Maar, andere wijken die het wel hebben... Die moeten dik daarvoor betalen. En kunnen hun auto alleen hun eigen wijk kwijt. En dat was niet de bedoeling, het was de bedoeling dat die door voort uh, konden parkeren. Dus dit zijn eigenlijk een beetje oneerlijke uh, uh, zaken. De een gaat een enquête, de ander niet. Of gaat u uh, de kosten drastisch naar beneden brengen, zodat het een, een beetje een eerlijk uh, gebeuren gaat worden? Want nu is het, geloof ik, 110 of 112,5 euro per jaar. Dat betekent. 80? Gaat elk jaar toch omhoog? Nee? nee? Oh. <laughs> Medeval, hier klopt iets niet. Dit is een scheve schaats, dus die moet uh, zo snel mogelijk weer weggeslagen worden. Uh, museum, uh, daar is al over gesproken, daar heb ik ook een stukje, hoef ik niet voor te lezen. Welgebouwde Ik hoop dat u uh, met de voorgesnoten daarmee uh, een voorstel komt, in ieder geval te behouden. Uh, dan nog even terugkomen op het gesprek met de portefeuillehouder uh, over de brandweer, over de btw-compensatie. Uh, de vraag is uh, simpel, uh, voorzitter. Uh, wij als gemeente betalen uh, gas, elektra en water voor uh, de brandweerkaserne. Voor hoe lang betalen we dat eigenlijk? Is het 10 jaar, 20 jaar of is het net zo lang tot de brandweerkaserne daar staat? En is het dan de, eigenlijk dan verdeliger, op deze manier? Of dat we geen compensatie hadden. Uh, dan nog heel kort uh, voorzitter over de openbare begraafplaats. Uh, over het allerstallig uh, onderhoud uh, die u nu weer moet inlopen. Uh, u had eigenlijk een van 40.000 die u gehaald. Maar nou uh, heeft u een achterstallig onderhoud. Dus uh, die 40.000 bent u waarschijnlijk alweer kwijt de komende jaren. Wat betreft de oude oude, uh, die al nodig is dient te worden, want het dak uh, moet uh, vernieuwd worden. En andere zaken van het, uh, kleine van het houtgebouw zien. Wat ons, ons betreft nog die weghalen, schildkosten, omdat exploitatiekosten minder gaan voeren en ook onderhoud vermeden worden. een elektrische school lezen. De gemeente Zandvoort betaalt het elektra omdat de marktverordening 2014 biedt niet toe laat. Want u kon de kosten daardoor niet berekenen. Dan zeggen wij als de bliksem aanpassen. Die verordening, dit is eigenlijk ongehoord, voorzitter, dat u voor tweede uh, uh, elektra gaat betalen. Ik zou een rekening ook graag in, meneer de spiegel. Voorzitter, dat was ik dan zo. Dank u wel meneer Pater. Uh, meneer Grootstrijf. Voorzitter, was uh, gevraagd om een reactie uh, van de collega over het uh, museum. Uh, ik zou eigenlijk uh, wel eens willen hebben of uh, het museum met een uh, minimum uh, te grotie, uh, Wat dat... Uh, zou kunnen inhouden met het over een kleine uh, formatie, een heel bescheiden formatie en ik heb het over een groot uh, vrijwilligerspotentieel en dan niet zoals dat in het verleden is met een onderhouding die, onze historische clubs, maar gewoon uh, gevraagd die onder uh, onderleiding van de huidige deel, die het naar mijn idee uitstekend doet. Uh, om een, dat eigenlijk als een soort vrijwilligersorganisatie op te bouwen. En verder vind ik het nogal uh, onduidelijk. Uh, wat er op dit moment aan onderhandelingen met mogelijke potentiële. Uh, kandidaten voor het zelfstandigheid van. van uh, er is er al een geweest, heb ik gegeven van collega Demmers. die heeft die. Uh, aan de, aan de Tonen erover gesproken. maar. maar dat is niet in de raad gekomen. die informatie. Want dat is. Uh, Jij... Interesse, de informatie is in de raad gekomen. zo'n ja. rapportje een van verschenen, het cetera? er moest nog wat geld bij voor een extra onderzoek van de jaar zin van de provincie. Ja, heeft maar de, de, de, ja, maar de, de wethouder, die, het, die was eerst wel enthousiast, maar de wethouder zei toen op enige moment: van daarvoor als verhoring vind ik het te commercieel. Ja, da, en, en ik, ontraad, ik ontraad verder geld uit te geven voor onderzoek. Ja, dan, dan is die discussie. Voor de niet gevoerd nadat dat gesprek tussen Tonen en jou heeft plaatsgevonden, waarin hij zijn visie heeft weergegeven, of wel? Nee, daarna is meneer Tonen op een traject geweest. Nee, maar meneer Tonen is op een ander traject verder gegaan en dat betekent de verplaatsing van de toeristische medewerker naar het museum en een ander plan. Goed. Een andere afbouwrekening Voorzitter, voor het hele geschiedenis echt helemaal vervalst wordt. In de eerste plaats is het een zaak van het college en niet van toenmalig en tonen. In de tweede plaats is de raad voorlopig overlaat in het proces wat we hebben gevoerd En daar was een partij waar de heer Demmers was straks ook. Maar hij het daar waren andere bij. En de raad is op een gegeven moment gemeld dat hij... ...met een andere partij dan die partij waar de heer Demmers mee bezig was... Die zijn in een ontwikkeling, zijn die bezig dat heb ik overgedragen aan de huidige Portugese de heer Bruis. En die is aan het bezig dat is, dat is de Die is de andere partij, daar weet ik niet wat dat? doen. de Oost-Kooster. Ik de Oost-Kooster. Ik ben van de laatste kooster Ik de uh, welke richting we uitgaan. Een voorzichtige bespiegeling. Ja. Geen nee, maar Dit is de voorjaarsnota. U krijgt bij de begroting, als u dat wilt, alle kans. Maar het gaat om veel geld. Dat klopt. Uh, heel u, heeft, veel geld. u heeft net gemerkt dat de historie... al op een aantal punten is gedeeld. En een raad wordt geacht... de historie te kennen. Ja, dat is goed. Maar ik wil graag weten hoe dan... verder de ontwikkelingen gaan. Zodat het niet een slepende zaak wordt... Want het museum is tot op heden altijd een slepende zaak geweest. Dat wil ik nog eens een keer even benadrukken, want het dat duurt is, veel te lang. Dat is uw mening. Het staat, ik, ik, ik vind het voor... Even dames en heren. Het is geen podium om hier zo te verdiepen over het museum met alle respect. En zeker niet om meningen uh, te gaan ventileren. Daarmee doet u veel mensen onrecht en tekort. U, het staat u vrij als straatslid om daar een interpolatie over te doen... Een initiatiefvoorstel te doen of de begroting af te wachten. Maar wat vooral verstandig is, ga eens bij de portefeuillehouder langs en laat u eens bijpraten. Nou, dat zal zeker gebeuren voordat we met bouwte meningen komen. Maar er moet in elk geval wel wat gebeuren. Het duurt veel te lang. Ik hoor dat u voort protesteert, meneer Kroonsberg. Ik stel het niet op prijs. Uh, dat was wat zaak, betreft. een andere zaak. Uh... Legt u maar even voor, want stikt u me weer op de vingers. Uh, het gaat uh, nu even om uh, de, het amendement van uh, collega Simons van de op 11. Graag. Uh, ik denk dat het goed is uh, dat er uh, nagedacht wordt en gekeken wordt of uh, het vak van raadslid opgetuigd kan worden inhoudelijk. Uh, ...maar ook uh, in, uh, in uh, materiële zin. Uh, dit is nu een klein, klein puntje wat uh, de heer Simons uh, heeft ingediend... ...en er wordt binnen onze fractie verschillend over gedacht... het moet ook kunnen... ...maar het zou mij een, uh, een goede zaak lijken... ...als we in de toekomst eens dus wat meer uh, aandacht zouden besteden... ...aan uh, de professionalisering uh, van de raad in, in deze. En dat gaat wat verder... ...dan alleen maar het uh, amendement wat alleen maar over een deel van een de vergoeding hebt. Dat gaat zelfs nog verder uh, dan op, uh, in die zin dat we moeten denken aan de komende verkiezingen. Dat we in wezen, als we een keer onze vier jaar erop hebben zitten... ...ervoor zorgen dat, uh, dat er een, uh, een goede lijn komt voor het verder uh, verbeteren van de kwaliteit... ...en de mogelijkheden die de toekomstige raadsleden worden geboden. En daar wil ik eigenlijk een balans voor breken... ...dat we daar niet meteen aan denken... ...maar zeg maar over twee jaar... ...dat we dat eens een keer op de agenda zetten... ...hoe kunnen we het vak van raadslid aantrekkelijker maken. En die bal ligt als eerste bij ons zelf. Dat was wat u betreft in eerste instantie Meneer Kansberg. Dank u wel. Mevrouw Keurensson. Dank u voorzitter. Um, voorjaarsnota is eigenlijk toch, als je het goed beschouwt, een heel belangrijk stuk en misschien eigenlijk wel um, nog belangrijker dan de begroting. Waarom? Omdat we de kaders meegeven wat we willen met de begroting. Het is natuurlijk, we uh, kijken ook <coughs> na de verkiezingen is het altijd lastig. Uh, een nieuwe coalitie, een nieuw college die toch zijn eigen richting wil geven aan een, een voorjaarsnota. En daarom zie je ook in eerste instantie dat het, uh, uh, de voorjaarsnoten vrij karig is. Maar vanuit een raadsvoorstel um, wordt er toch een, een lijn, een lichte lijn aangegeven van um, welke kant zouden we dan op willen als coalitie. Welke kant willen we op als college en hoe zouden we zich dat feitelijk moeten gaan vertalen in een begroting voor 2015. Want dat is hetgeen wat we doen. Voorzitter, en dan heb ik problemen en ook een beetje moeite met het besluit zoals het ligt. Waarom? Omdat het eigenlijk um, nou een beetje gechargeerd nog kuit is. Uh, zeg maar de autonome begrotingswijze stel ik vast, dat is een gegeven. Daar kan je feitelijk uh, bij de Er wordt gevraagd zeg maar, in te stemmen met de, de, de gevolgen van een mij circulaire. Dat is ook iets wat je, wat je, wat je eigenlijk feitelijk overkomt. Waar je, we kunnen er wel tegen zijn, maar je doet er voor de rest niet zoveel mee. ...de begrotingsuitgangspunten... ...dat is feitelijk het stuk wat de jaren ligt... ...dat is namelijk van hoe gaan we onze begroting inrichten... ...nou het enige punt wat daar gewijzigd is... ...is met betrekking tot de subsidies... ...en voor het overige wat in de voorjaarsnota zat... ...het nieuw beleid... ...maar ook de financiële positie... ...en ook het stukje risico, risicoparagraaf... ...daar doen we vervolgens niets mee... ...maar ook hetgeen... ...zoals hij is aangegeven in het raadvoorstel... ...qua mogelijke denkrichting... ...wat in een aantal gevallen ook strijdig is met uitgangspunten aangenomen door dezezelfde raad. Dat wordt ook niet verwerkt. Het enige wat er dan in staat is dat we opdracht geven om maatregelen te treffen en voorstellen te doen... om de financiële positie van Zandvoort gezond te maken. Maar feitelijk zou je kunnen zeggen, daar kan je toch niet op tegen zijn. Maar ik weet niet waar ik ja tegen ga zeggen, want ik bij, weet niet... Bij, bij interruptie voorzitter, de, de, de wethouder Financiën heeft in de laatste bijeenkomst heeft hij gezegd... ...dat hij dat eigenlijk wel met u eens is, dat we niet zo goed weten waar we aan toe zijn. En hij aanraakt om de voorjaarsnota voor kennisgeving aan te nemen. Ik, ben, ik begrijp dat u ook, wat dat betreft, in ieder geval dat u dat wethouder met me eens... ...als ik begrijp hier uit een ondertoon dat u het ook wel redelijk met me eens is... ...dat je voor kennisgeving zou moeten aannemen. Ja, maar dat besluiten we ook niet. We besluiten feitelijk van de voorjaarsnoten alleen maar de bijlagen 1 en 2 vast te stellen. Kennis te nemen van nieuw beleid. De begroting, de uitgangspunt hoofdstuk 7. En voor het overige, met name ook als je gaat kijken naar de liquiditeitspositie voor de gemeente Zandvoort. Voor de komende jaren. Waarbij je ook natuurlijk kan zien. Als ik nu, zoals OPZ graag wil, de krocht wil verbouwen dit jaar. En het museum wil behouden. Wat betekent dat financieel? Maar dat wordt allemaal. Niet meegenomen, niet verwerkt. Dus feitelijk, voor, uh, voor, uh, voorzitter, ligt hier een voorstel voor wat niet rijp is voor besluitvorming. Ik dank u wel. Dank u wel, mevrouw Keurlson. Uh, Meneer Demmers. Nee, ik geef ja, niet het woord. Ik vind niet dat u dat soort termen zonder microfoon, maar ook met microfoon moet zeggen. Ja? U heeft gelijk, voorzitter. Dank u wel. Meneer Mettes, tot slot. Dank u wel, voorzitter. Uh, uh, ik ben het in elk geval op één punt eens met, uh, met mevrouw Keursen dat het een belangrijk stuk is, uh, de voorjaarsnota. Omdat het natuurlijk de opmaak is voor de begroting. Maar ik moet zeggen dat het daar ook mee ophoudt. Want terecht uh, uh, is aangegeven door eerdere sprekers, zeker door een voorgaande spreker, dat uh, er wel wat problemen uh, zijn. En die problemen vindt hij met name terug als het gaat om het nieuwe beleid... ...wat opgevoerd is zonder dekking. En wat natuurlijk een heel belangrijk, misschien wel het belangrijkste deel... ...van de, deze voorjaarsnota in zich houdt. Wij als, raad, wij als raad hebben op dit moment dus geen dekking gezocht voor de entree Zandvoort. Omdat daar natuurlijk ook een gemeentedeel aan besteed zal moeten gaan worden... Wij hebben een motie van mevrouw Keurlsen raadsbreed gedragen. De Gettenbach school 2011 niet vertaald in een de financieel uh, dekking. En mijn vraag aan de wethouder is, ik zal verder niet uitgebreid ingaan op het museum. Dat het museum, als ik het goed heb gelezen, ook wegbezuinigd is. Ondanks een abonnement dat vorig jaar aangenomen is in november. Niet gediend door een aantal partijen. En ik zal dan de, de krocht even weglaten. Maar ik verwonder me dan wel, wat natuurlijk ook in deze voorjaarsnota uh, uh, staat. Het inboeken van de erfpacht Vedemaplein. Nou, ik heb daar niet zo'n goede ervaring mee uh, uh, als buitengewoon zit in de vorige periode. Dat zijn toch volgens mij wel risico's. Die staan niet voor niets, natuurlijk genoemd. En andere zaken onder het risicoparagraaf. Wat wil ik hier nou mee zeggen als CDA dat natuurlijk niemand... tegen kan zijn... tegen een financiële positie... van de gemeente Zandvoort... die duidelijk beter zal zijn... dan de voorgaande jaren. Dat moet ook trouwens... dat we dicht bij grenzen zitten... Uh, uh, die anders overschreden worden... met alle gevolgen van dien. En ik vind dus... dat dit voorstel... van de, het college... een goed voorstel is. Omdat dit college aangeeft een denkrichting waar eerder op ingegaan is door uh, uh, OPZ bijvoorbeeld over het Santos Museum maar wij zullen toch wel eens een keer keuzes moeten gaan maken willen we die financiële positie echt om gaan buigen en dat is voor het CDA heel belangrijk en de maatstaf voor de komende jaren dus die denkrichting die aangegeven wordt goed dat dat gebeurd is en ik heb er vertrouwen in dat het college de tijd neemt uh, en ook komt met uh, voorstellen die ervoor zorgen dat de liquiditeit en financiële positie verbeteren. En ik vraag dan met name, of het is geen vraag, maar ik merk het maar even op, dat de kerntakendiscussie wat mij betreft, wat het CDA betreft, niet vroeg genoeg kan plaatsvinden. En zeker als die gevoerd gaat worden met de raad... En wat mij betreft kan die ook nog breder gelegd worden op een transparante manier. Dus wij als CDA zullen dit zeker steunen euh, omdat het een gegeven in zich geeft waar we wat mee gaan doen. En ik heb er vertrouwen in dat het gaat lukken. Want we zullen keuzes moeten maken en als CDA zullen wij die gaan maken. Dank u wel. Dank u wel meneer Mitters. Ik had u net al verteld dat u de laatste was dat ik nog een vinger zag van meneer Wisman. Dank u wel, voorzitter. Uh, langzamerhand is het uh, gras geheel gemaaid. En, en, goed, en goed ook. Dat is wat Al... u betreft uh, de bijdrage, meneer Wismann. Nee, dat is niet, niet, niet de bijdrage. Uh, maar uh, wat iedereen ook wel ziet, er zijn le veel uh, lege plekken in de, in de begroting. Dus, uh, in de zin dat het de getallen nog niet ingevuld zijn. Dat kan ook nog niet. En, uh, maar de ambitie is uh, goed weergegeven. Daar kunnen wij ons in vinden. Belang, en dat ik net zoals uh, collega met, met ons, die willen we leggen op de zo spoedig mogelijke beginnen en afronden uh, van de kerntakendiscussie. Zodat, als dat kan, uh, de cijfers al eerder dan voor het boekjaar 19 2018 in de brute in Nederland doorgeslagen. wat anders delen daarvan. Dank u wel, meneer Wisman. Volgens mij is daarmee in eerste termijn voldoende ruimte geboden. En dan ga ik eens even kijken naar de collegeleden of de behoefte staat aan een altijd niet korte reactie. Wie van de collegeleden wil het spits afmijten? Is daar een afspraak over gemaakt? Ik begin aan mijn rechterkant voor de kijkers links. Meneer Coëm. Ja, dankjewel. Ja, ik kan uh, zeggen dat het bestuurlijk overleg met de uh, kei weer aanvang neemt. En dat ik me zeker sterk zal maken voor ja, al, het, al de mogelijke ontwikkelingen die nu aan de hand zijn. En uh, ik, ik hoop ook in, in, in een bepaalde ommekeer te kunnen brengen in, in zeg maar de verkoop en uh, ja, misschien de prestatieafspraken. Maar we hebben wel te maken met de dingen die er gewoon afgesproken zijn. Dus ik, uh, ik zal mijn best doen daarvoor. Dat betreft dus, de keuze. Ja. Als ik het goed had gezien. Dank u wel, meneer Cohen. Meneer nou, de interruptie voorzitter. Meneer Paar. Maar dan wil ik toch wel graag weten, uh, zo gauw de wethouder uh, gesprek heeft gevoerd, om te kijken of de presentatie opengebroken kunnen worden met de keuze. Of op de hoogte worden gehouden daardoor. Daarvan. Meneer Cohen. Ja, ik zal het. <coughs> ik zal het direct terugmelden, ja. Is dit voldoende wat u betreft? Ja, ja. Goed zo. Meneer Sandberger, Er zijn geen vragen aan mij gesteld meneer de voorzitter. Dat gaan we zien. Ja, dank u wel meneer Sandberger. Meneer Bluis. U hebt toch nog een parkeer of niet? Of volgens, het wel mij, volgens mij heeft u uw mening gegeven. Niet de vragen aan mij gesteld. Ja wel, ik heb ook gevraagd wat u, wat u gaat doen. U moet goed luisteren. Um... Ik constateer dat de portefeuillehouder geen behoefte heeft om daarop te reageren. Ja, Meneer Bluis. Ja, dank u wel. Ja, ik heb uh, verschillende soorten vragen. Ik begin bij het uh, Zandvoortse Museum. Uh, ja, toen het college aantrad en in deze voorjaarsnota voorlag, dacht ik van, hé, hey, er gaat iets fout met het Zandvoortse Museum. Want uh, er is een abonnement aangenomen. Volgens mij ingediend door de Partij van de Arbeid. En eigenlijk sta, staat daarin dat als er bij de voorjaarsnota niets gebeurt dan is het einde oefening met het Zalvers Museum. Want dat staat er feitelijk. Nou, er was niks gebeurd, want in de voorjaarsnoten stond er niks over opgenomen. En ondertussen was, had ik natuurlijk wel wat kennis genomen van wat zaken die er speelden. Dus ik denk, daar moet wat voor terugkomen. En vandaar dat die, die overweging en die instaat, zoals je dat mevrouw het heeft verwoord. Dus wat dat betreft klopt dat. En ik denk dat we het zo ook in eerste instantie moeten insteken. Het is misschien meer een, een soort financiële afdekking van dat er wel voldoende middelen nog ook de komende jaren aanwezig zijn... om eventueel bij verzelfstandiging... of een, een andere aanpak... het museum... in ieder geval een soort van bruidschap mee te geven... het nieuwe museum, als dat ontwikkelde. <coughs> uh, de ontwikkeling op dat gebied... Uh, daar, daar ben ik uh, sinds kort uh, mee bezig. Ik ben bijgepraat door de heer Tonen daarover... dat heb je al begrepen. En so, zo snel mogelijk... Ja, ja ik, uh, ik, ik wil toch... de in deze corrigeren... want hij zegt in de voorjaarsnoten... staat er niks over... Maar als u kijkt naar bladzijden 17 en 18... dan staat er wel degelijk... dat er gesprekken aan de gang zijn met particulieren... dat er, is, dat er voortgang geboekt wordt... dat we nog niet zover zijn... dat we toen op dat moment nog niet zover waren... dat er bij de voorjaarsnota... besluiten konden worden genomen... waardoor... het staat erbij... de verwachting is dat er meer tijd nodig is... waardoor afronding voor de behandeling van de voorjaarsnota niet mogelijk is... enzovoort enzovoort enzovoort... dus het staat er wel degelijk in... Er wordt wel degelijk aan gerefereerd dat de uitvoering van het amendement weliswaar dat men daarmee bezig is. Maar dat het nog niet tot een zodanige conclusie is gekomen dat er besluiten konden genomen worden hier. Dat is toch iets anders dan wat u zegt. Ja, daar heb ik gelijk in. Maar het gevolg is van als je dan dat vervolgens in een voorjaarsnota zet, dan moet je ook de consequenties daarvan nemen. Want dat kan je ook nog niet uh, de bezuiniging doorvoeren. Maar ik kom daar straks wel terug op bij uh, de beantwoording van de vraag van de VVD... ...of het wel of niet rijk voor besluitvorming is. Uh, dus wat dat betreft... ...het museum, daar wordt hij van op de hoogte gehouden... ...en uh, wij gaan daarmee aan de gang. En zo, als, als, we, als we, op het moment dat we bij de begroting... Uh, ...al daar meer uh, richting aan kunnen geven... ...dan zult u dat ook worden... ...en eventueel hetzelfde eerder... ...als we het iets eerder kunnen mededelen. Um, dan ten aanzien van het, uh, het abonnement... Uh, ...van de... Dat, ...om dan vervolgens... De, ...het abonnement van OPZ... Uh, ...met betrekking uh, tot... Uh, de computers enzovoort enzovoort ja uh, ik, ik denk dat er uh, bij, door de vorige raad daar een besluit over is genomen en dat er uh, in, de, in de verordening uh, onder punt 8 duidelijk staat verwoord dat er mogelijk, voldoende mogelijkheden zijn om daarin te voorzien en voor zover ik heb begrepen is daar nu ook al in voorzien voor degenen die gebruik maken van eventuele faciliteiten van de gemeente uh, er is wel budget aanwezig voor ervoor, dus dat is het probleem ook niet, maar het gaat meer om van het gevoel en hoe daarmee om te gaan. En het is uiteindelijk u raad om dat te beslissen. Ik vind het niet helemaal het juiste signaal als wethouder van financiën, want op dit moment hebben we grote tekorten. Het, de miljardenraming of enzovoort geeft tekorten aan. Uh, er is in voorzien. Kijk, als er nou helemaal niet in voorzien zou zijn, dan zou ik zeggen, ja, er zijn wat dingen die opgelost moeten worden, maar die worden opgelost, dat weet we als raad ook, dat het, dat het plaatsvindt. Dus wij ontraden het uh, abonnement in deze uh, dekkingsproblemen. Zijn er niet in die zin, omdat er geld is, maar er is ook al voorzien naar de diverse raadsleden. Als u dat niet mededeelt en u komt tot de conclusie dat er dekking is, dan krijg ik dat gehoord. Dus vandaar open en transparant reageer ik daar op naar u toe. Uh, de heer Demmers, die, uh, die, die, die haalt uh, aan uh, het subsidieverhaal. Dat is niet de eerste keer, maar u haalde dat vorige keer ook aan, ik ben het met u eens het gaat om grote bedragen, subsidies die wij uitgeven uh, juist in het kader van die hele kerntaken discussie gaan wij uh, gaan we dat met, u, met elkaar in en, en dan komen die, die, die dingen die u aanhaalt en, en, en uw argumentaties komen naar voren de, hè, subsidies, waar geven we het aan uh, wel of niet voor bepaalde doelgroepen, gericht waar en niet op, uh, nou dat kunt u allemaal aangeven, En dan kunnen we de hele de hele lijst door. Uh, uh, ik als collegelid ben natuurlijk in het kader van de bezuinigingen. natuurlijk ook al daarna aan het kijken van hoe, hoe kan je er anders tegenaan kijken. Maar uiteindelijk moet u zich ook realiseren dat een groot deel van de subsidies die wij geven. en dan kom ik eigenlijk op uw andere verhalen over van ja, u, u zult het heel goed moeten aanpakken. ook met die decentralisaties vanuit onderop, vanuit de samenleving. Nou, kun ik van mij aannemen dat heel veel van die subsidies daar ook betrekking op hebben. Want er worden heel veel subsidies gegeven aan partijen, waar heel veel vrijwilligers, dan nog geen mantelzorgers, maar wel vrijwilligers, gebruik maken van die faciliteiten van, van, van dat gebeuren. En dus daar zit dus een heel andere verhaal in. En die, die lading moeten wij ook afdekken. Dus bijvoorbeeld zou ik u mee kunnen geven in de kader van de discussie. kijk eens op die manier naar die subsidies.